Uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk krijgt van de Europese Unie uitstel van de brexit tot 31 januari. Dat meldt de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk. De deadline stond op 31 oktober. De Britten mogen ook voor 31 januari de EU verlaten als ze er eerder uitkomen. Wel zouden de 27 EU-landen voorwaarden hebben gesteld. Zo willen ze niet dat er opnieuw wordt onderhandeld over het Brexit-akkoord dat premier Johnson met de EU heeft gesloten. En ook willen ze voortaan zonder de Britten over de toekomst van de Unie kunnen praten. Het is de derde keer dat er uitstel komt voor de Brexit. Later vandaag stemt het Britse Lagerhuis over nieuwe verkiezingen. Minister Schouten van Landbouw zegt dat er op haar ministerie voldoende aandacht is geweest voor de juridische risico's van het stikstofbeleid. De Volkskrant schreef vanochtend dat het ministerie allerlei waarschuwingen negeerde. Zo concludeerden ambtenaren vorig jaar al dat de overheid mogelijk vergunningen moest intrekken... maar die analyse werd niet gedeeld met schouten. De minister geeft toe dat ze dat rapport niet heeft gezien... maar volgens haar zijn de conclusies wel meegenomen in het beleid. De man uit Oorsbeek, die zijn overleden moeder 2,5 en een half jaar thuis hield... is door het hof veroordeeld tot tien maanden cel. De helft is voorwaardelijk... Hij inde haar pensioen en AOW samen 70.000 euro. De man moet 40.000 euro schadevergoeding betalen. Sovjet-dissident Vladimir Bukovsky is overleden. Hij zat 12 jaar in gevangenissen, psychiatrische inrichtingen en werkkampen, omdat hij zich verzette tegen misbruik van psychiatrie voor politieke doeleinden. Internationaal trok zijn zaak veel aandacht. In Nederland werd de Bukovsky-stichting opgericht, die zich inzette voor dissidenten.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 Luncht. Het lunchprogramma van de ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. We hebben er weer zin in. U toch ook, hoop ik. Een goedemiddag en welkom bij onze maandageditie van Zandvoort Luncht. Wat gezellig dat u weer heeft afgestemd. Nou, ik ga mijn best doen om twee uurtjes wat fijne muziek voor u te draaien. Wat leuke dingen te vertellen. Wat gaan we allemaal vertellen? Ik ga vertellen wat het wat de weersvoorspelling uh, is voor de komende dagen. Zo gaandeweg het programma dan. Ik heb een paar regionale nieuwtjes meegenomen. Ga ik ook vertellen. Ga het allemaal vertellen. En uh, ik ben niet de enige hoor die wat vandaag gaat vertellen. Want uh, straks komt Veerle Akkestaf gezellig bij me langs. En... Uh, Kunt u zich nog herinneren dat ze hier in de uitzending was. En ze was trouwens zaterdag ook bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Om te vertellen over de film, haar afstudeerproject... aan de filmacademie in Amsterdam. Wat onverwachts een gigantisch succes is geworden. En deze film draait op de grote filmfestivals door de hele wereld. En wint daar ook prijzen, jazeker. En is gewoon een van onze dorpsgenoten, hè? Ho, ho, ho, ho. In ieder geval is deze film van de week te zien. En daar komt ze even over vertellen. Ik ben zo nieuwsgierig naar die film. Ja. Dan natuurlijk ook een heerlijk recept. Ik heb ook gezocht naar iets wat een beetje bij de herfst past. Dus dat wordt een heerlijk stoofpotje. Dus ik zou zeggen... leg. Pen en papier bij de hand. Nou, als ik het voorlees, kun je het allemaal lekker gauw opkrabbelen. Helaas, helaas. Joop van Nes is vandaag verhinderd. Dus um, ja, we, we krijgen geen overzichtje... van wat er allemaal het afgelopen weekend is gebeurd... Maar goed, daar kunt u natuurlijk ook woensdag de Zandvoortse Courant voor inkijken. Maar natuurlijk ook luisteren naar het programma Zandvoort Lunch regelmatig. Want dat vertellen wij ook allemaal hoor. Maar jammer dat het verslagje van Joop niet door kan gaan. Zat het is een gezellige bijdrage. Nou, op muziekgebied hebben we uiteraard weer artiesten in het licht die ik u ga laten horen en waar ik een klein stukje over zal vertellen... waarom zij, of juist uitgerekend vandaag, een artiest in het licht zijn. En uh, zoals u van ons gewend bent, een 3 in 1 Daar gaan we nu mee beginnen. En u kunt luisteren naar drie nummers van de heer Diamant. Oftewel Nelis, oftewel Neil Diamond. Tot straks weer...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 Too. The blues now and there and When you take the blues and make a song You sing them out again there, I just need to hear, hello, my friend, hello, it's good. Hey. Neil Diamond, oftewel Neil Leslie Diamond, geboren in New York op 24 januari 1941. En hij is een Amerikaanse zanger en liedjeschrijver. Zijn bekendste hit is Sweet Caroline uit 1969. En hij heeft ook nog geacteerd in een film, The Jazz Singer uit 1980, die hem de hit Love on the Rocks opleverde. Ja, uh, wie kent hem eigenlijk niet, hè? Neil Diamond. Hij staat al tientallen jaren aan de uh, top van, uh, van muziekland. En hij heeft meer dan 130 miljoen albums verkocht als singer-songwriter. En daarnaast nog miljoenen als uitsluitend, uitsluitend songwriter. Hij heeft in uh, 2015 nog een uh, wereldtournee uh, gemaakt... En in het kader daarvan heeft hij ook twee avonden in de Amsterdamse Ziggo Dome gestaan. Maar dat is dan toch echt de laatste keer geweest dat men hem live heeft kunnen zien. Want hij heeft in 2018, een dag uh, voor zijn verjaardag op 23 januari... bekend gemaakt dat hij met optreden moet stoppen. Omdat bij hem de ziekte van Parkinson is geconstateerd. Vreselijk natuurlijk. En dat gaat hem uiteraard beletten in... Alles. We hebben geluisterd naar drie van zijn nummers. Song Sang Blue. Girl, You'll Be a Woman Soon. En Hello Again. Ook een nummer uit de film waar ik het zojuist over had. The Jazz Zinger. Dan heb ik uh, mooi nieuws uh, voor Jack en de Weatherman. Misschien kent u ze nog, Jack en de Weatherman. We hebben ze hier ook in het uh, programma gehad. Het Zand voor het draait door, weet u nog? Dat mooie vrijdagmiddagprogramma dat we hadden. Er kwamen altijd leuke artiesten, startende artiesten vaak. Jack en de Weatherman men, zijn hier toen ook geweest. Die, uh, ja, die stonden nog helemaal in de, in de beginschoenen toen zo'n beetje begonnen... een klein beetje bekend te worden. Maar nu zijn ze toch echt wel doorgebroken... We reizen heel Europa door, trekken volle zalen. Het is werkelijk ongehoord. En het mooiste is eigenlijk wel dat ze afgelopen zaterdag... Um, een gouden plaat in ontvangst hebben mogen nemen bij de uh, NPO 2. En dat, uh, die hebben ze gekregen voor het heerlijke nummer the sun Comes Up. Nou, ik ga hem laten horen, want het is een heel mooi nummer.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 Turnin' maybe to a yes The same old school board game Got you into this mess Hey, son, better get on back to town Raise the saddle, choose the Dirty love down Ooh, I wonder, wonder, wonder, wonder Ooh, put those ideas yeah, in your head Have a Jones for this, Jones for that This running with the Joneses, boy Just ain't where it's at uh -huh. You're gonna come back around To the sad, sad truth The dirty Lord down Got you thinking like that, boy Ja, Lowdown van Bos Skeks En daarvoor uh, hebben we geluisterd naar Jack and the Weatherman... met het uh, gouden nummer Till the Sun Comes Up. Afgelopen zaterdag hebben ze een uh, gouden plaat gekregen voor dat nummer. Geweldig. En uh, we hebben niet alleen uh, gouden platen, maar we hebben ook gouden films... Ja, die bestaan ook. Toch Veerle? Ja, zeker weten. Ja, ik had het u al gezegd hè, Veerle Akkerstaf zou vandaag langskomen, onze dorpsgenoten. Die onlangs een uh, film heeft gemaakt met nog twee Zandvoortse dames. De producenten ja. en de actrice. En uh, van de week gaat het gebeuren, joe, de <lacht> film wordt betoond in Zandvoort. En ik ben zo ontzettend nieuwsgierig en ja. ik denk uh, veel meer mensen met mij. Maar laten we even, want ja, ik sta wel te juichend. Van, uh, we, gaan, <lacht> we mogen hem kijken, maar de mensen thuis denken, wat, wat hoe dan? Ja. Wat is er allemaal aan de hand? Nou, Veerle gaan we eerst even uitleggen voor de luisteraars. Ja. Moet, uh, moet ik je even introduceren? Zullen uh, we het maar. zo doen? doe nou. maar. Verle Akkerstaf. Een Zandvoortse dame. Uh, zij is altijd docenten geweest. En op een gegeven moment... een carrière switch gemaakt... nadat ze getrouwd was... en kindertjes had gekregen. En zij heeft zich aangemeld... bij de filmacademie. Als regisseuse. Ja. En haar... Het afstudeerproject, dat, dat, daar heeft ze een hele tijd over gedaan. Verhaal schrijven, dit wel, dat niet. En, nou ja, goed. Met alle tools die je vanuit de filmacademie toegereikt krijgt... en alles wat ze geleerd heeft, heeft ze die film gemaakt. Samen natuurlijk met een producenten en met um, acteurs... en een heel team, cameramensen, noem maar op. En uh, ja, die, die film die is ingestuurd... Bij een festival en tot haar grote verbazing sloeg die film zo ontzettend goed aan. Dat uh, ja, de, de, de, hij, hij draait nu over de hele wereld bij allerlei filmfestivals. Ja. Zelfs een een prachtige prijs gewonnen. En meerdere ondertussen zelf. Echt waar? Nou, dat, was, dat durfde ja. ik toch niet te zeggen. Want is is ja. dat zo? Ik heb, ik heb namelijk wel uh, gezien, zover heb ik het nog gevolgd, ja. dat je genomineerd was. Of tenminste, dat de film ja. genomineerd was. Want ja. het is natuurlijk, ja, jij bent de regisseuse, maar je bent met het hele team natuurlijk eigenlijk genomineerd. Ja. Um, we, we, dus, dus weer meer prijzen gekregen. Ja, we Wel... hebben de Florence Film Award hebben we gewonnen. En dat is heel leuk. Want dan betekent ook door dat we eigenlijk door zijn naar de grotere uh, jaarcompetitie ja? in Florence. En uh, nou, daar gaan we dus in april, ga ik daar met Daniela ook, onze hoofdrolspeler, uh, gaan we er naartoe, naar de Rode Loper. Dus dat is echt wow. heel gaaf. Ja. Oh, wow. Ja. Wat spannend. Ja, heel spannend. Ja, jeetje, Mina. He. Ja, en we hebben ook ja. nog wat kleine prijsjes opgesnabbeld in Amerika... bij diverse festivals. Dus oh, echt? Is, ja, dat is echt heel erg leuk. Ja. Jeetje. Ja. ja, en daar had je helemaal niet op gerekend, hè? Toen nee. je met je afstudeerproject bezig... want wie overkomt dat? Daar, daar, ja. daar mag je op hopen, maar dat... Dat zoiets ja. gebeurt, dat is natuurlijk een complete verrassing, denk ik dan. Ja, het doel was voor mij om te kijken van... wil iemand deze film überhaupt zien? Is die goed genoeg dat mensen 20 <laughs> minuten van hun leven willen opofferen... om die film te kijken? Dus uh, ja, dat is fantastisch natuurlijk. Is, uh... Heel ja, motiverend om weer door te gaan. Nou, die ja. snap ik wel helemaal ja. als dat je uitgangspunt was. Ja. En, en dat die dan zo onthaald wordt, die film. En uh, de, jullie zullen wel met z'n allen echt in een jubelstemming zijn inmiddels, denk ik. Ja, joh, het houdt niet op. Het, nee, gewoon, nee, uh, nee. het gaat maar door. En hoe leuk is het dat we hem nu hier ook mogen vertonen. Want ja het is uh, toch ook echt wel een Zandvoorts project dit. Los van dat natuurlijk de producent en de hoofdrolspeler en ik zelf dan uit Zandvoort komen... Ja, hebben we ook zoveel sponsoren uit Zandvoort en het hele dorp heeft meegeleefd. Dus het is ook zo leuk dat het nu ja, dat we het hier kunnen laten zien. Ja, want in Zandvoort uh, hebben we er natuurlijk van mogen vernemen via de Zandvoortse courant. Ja. Want op een gegeven moment verscheen er een foto van jullie drietjes met een poppenhuis. Ja. En uh, kondigden jullie aan een, een film te willen gaan maken. En daar zochten jullie inderdaad sponsoren voor. Want ja. het was natuurlijk een kwestie van geld. Ja. Want budget was er niet veel, hè. Nee. nee. Dus, uh, nou, dat, dat is gelukkig gelukt, want uh, wat dat betreft zit je dan wel weer net in een goed dorp waar veel ondernemers zijn die ook ja. heel veel oog hebben en hart hebben uh, voor culturele ontwikkelingen. Ja, dat vooral. En maatschappelijke ja. ontwikkelingen, die, die, die, die springen overal bij je in. Het zijn echt uh, heerlijke mensen allemaal ja. met, uh, hey, met een open mind. En die hebben het voor jullie dus mogelijk gemaakt yes. om die film überhaupt ook te gaan draaien. Zeker. Ja. ja. En, en hebben zij die film inmiddels al gezien? Uh, een deel daarvan wel. Want we ja. hebben, op 1 september hebben wij een speciale vertoning gehad voor echt alle grote sponsoren. Ja. Uh, maar daar kon ook niet iedereen bij aanwezig zijn. Want het was toen tegelijkertijd met de Jaarmarkt. Ja. Dus ja, een hele hoop ondernemers oh, ja. die zaten natuurlijk dus voor, voor ook... Voor hen uh, ja, ja, Dus dat was niet helemaal uh, handig. Maar ik hoop dat ze deze woensdag uh, erbij kunnen zijn. Aanstaande ja. woensdag gaat ja. het gebeuren. Ja. Ja, ja, ja, ja. Uh, we gaan er zo even over hebben. We gaan even een, een, een muziekje draaien. En dan gaan we straks even verder praten over... waar deze film dan te zien is, hoe laat en... Uh, alle andere details. We gaan eerst even luisteren nog naar Phil Collins met Against All Odds. Against all odds. Nou, dat was het met jouw film eigenlijk ook wel een beetje. Hè? Yeah. Against all odds. En... Ja. <laughs> Niets is zomaar. <laughs> nee. Ja, nee, maar uh, we hebben net over gehad hoe het zo ver gekomen is... en uh, hoe zich dat allemaal een beetje ontwikkeld heeft. En er was natuurlijk best een wens bij de Zandvoortse inwoners... van ja, ja, we horen zoveel over die film, we lezen zoveel over die film... en we zitten zo trots te wezen op onze uh, dorpsgenoten die ja. dit gerealiseerd hebben... Maar we hebben, we kunnen hem helemaal niet zien. Nee, dat nou, klopt. Nee. Ja, en daar is nu verandering in gekomen. Want eenmalig is hij te zien, hè? Ja, ja in ieder geval voor nu. Voor nu hè, misschien mocht het nou zoveel vragen zijn... dat we hem nog een keer ergens kunnen vertonen. Ja. Maar hij is natuurlijk nu de wereld over aan het reizen bij festivals. Dus we mogen hem nog niet echt openbaar maken. Omdat die festivals... Ja, die willen allemaal een soort privé eerste uh, premieretje. Dus als je al ergens ja. online staat, dan... Uh, ja, ja, dan, dan is uh, de exclusiviteit weg natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dus, uh, dus nou ja, goed. Dus vandaar. Dus, dus nou ja, woensdag uh, is Aanstaande, het Aanstaande, de dertigste. Ja, om half acht. Om half acht. En dat is gewoon ook in ons eigen dorp. Yes, bij in, het circus. Bij het circus. Ja. En uh, nou, nou, duurt de film niet zo heel lang, hè? twintig minuten duurt die. Ja. Um, maar hij, hij sluit aan bij een andere film. Hè? Klopt, dus hij draait als voorfilm voor A Rainy Day in New York. Ja. Dat is een film van Woody Allen. Um, en dat is dus van de filmclub is dat. Ja, daar gaat hij vanuit, ja. die film van Woody Allen. Ja. Die, die, die stond al vast natuurlijk in het agenda. Ja. Uh, in de agenda en daar is jullie film aan vooraf ja. geplaatst. Ja. ja, dus jullie krijgen gewoon een, uh, ja, een extraatje eigenlijk. Een bonus, ja. ja. Kom je voor de troebel, dan ja. krijg je als bonus Woody Allen. En ja. kom je voor Woody Allen, dan krijg je als bonus troebel. Ja. Kijk, het mes snijdt aan twee kanten. <laughs> Iedereen blij, blij, blij. Ja. Um, nou, nou had ik uh, al stiekem zitten kijken voor een kaartje. En ik dacht van, ja, weet je, die filmclub uh, uh, Woody Allen... Uh, Nee, ik wil alleen jouw film zien. Maar dat, dat gaat niet, hè? Nee, ja, zei je uh, heel sneaky weg. Uh... <laughs> <laughs> ja, dat mag natuurlijk ook even glippen, wegglippen. Ja. Maar ja, goed, ik bedoel, je kan niet apart een kaartje kopen. Nee, nee dus... dus hoort echt bij het, uh, gewoon het hoofdprogramma, zeg maar. Ja, ja, ja. dus uh, mocht u deze film willen gaan kijken en u wilt online een kaartje kopen... dan is het de bedoeling... dat u gewoon uh, naar, naar de website... van Circus Theater gaat... afdeling Bioscoop en Theater. En daar kunt u dan een film... ach, een film... Ja, een, kaartje. een ticket kopen... Ja. voor de film van 30 oktober. Die van Woody Allen. Als u die koopt dan krijgt u automatisch de film van tevoren te zien ja. van onze Veerle. Ja, en ik ben daar ook. En uh, Daniela ook, onze hoofdrolspeelster, is daar ook. Uh, dus, dus dan kunnen we handtekeningen vragen. Ja, precies. Ja. <laughs> of nou ja, mocht iemand vragen hebben, wij lopen daar ja. gewoon rond. En ja. uh, ik zal daar zelf ook nog even een kleine introductie doen. Dus. Uh... Voorafgaand aan de film of gewoon in de zo'n passant? Nou, voorafgaand aan de film. De, en passant, nou, de film. Okay. en dus sowieso loop ik natuurlijk in de, na de, het, het einde van de hoofdfilm... Ja. Uh, loop ik daar ook nog even rond. Dus mocht ja. er vragen zijn, dan, uh, dan ben ik helemaal er. Helemaal leuk, helemaal ja. leuk. Ik ben benieuwd hoeveel mensen er gaan komen. Ik ook. En de nieuwsgierig zijn naar die, naar die film... die uh, overal zoveel prijzen binnenhaalt. Ja, ja. Um, de tijd. Hoe laat moeten we aanwezig zijn in het Circus Theater? Nou, om half acht begint de film. Dus ik zou zeggen, kom rond kwart over zeven, drink ja. nog lekker even wat en ja. vind een plekje. Oké. Okay. Ja. En kaartjes zijn ook te koop in het Circus Theater ja. zelf. Hè? Ja. Aan de balie boven bij, de, bij het barretje, zeg maar. Ja. Daar kunt we ook kaartjes kopen en anders kan dat ook online. Yep. Nou, we gaan ervan uit dat je een volle zaal gaat trekken. Ik <laughs> Ik ben er in ieder geval bij, want ik ben zo ontzettend nieuwsgierig. En uh, ik, ik zou zeggen, ga er woensdag ook weer van genieten. Je ja, eigen tuurlijk. tweede première in ja. Zandvoort, zeg maar. Ja, maar er is ook en... niks leukers om het op groot scherm te kunnen zien. Dat is ja, wel magisch. Ja, ja, ja, dat is, ja, ja, dat is ja. je eindproduct. Ja. dan. Ja. ja. Nou, meid, ik, uh, ik, uh, we zien elkaar woensdag sowieso. Ja. En ik wens je alvast. Heel veel succes nog met de film. En ik hoop dat je nog heel veel rode lopers gaat tegenkomen. En ja. dat we nog heel vaak de melding krijgen op Facebook. En er is de minuut ja, binnen. Ja. binnen. Ja, nou dankjewel. Tot woensdag. Oké, okay, tot woensdag Veerle. Dank je. Ja, wij gaan verder met het programma. We draaien nog eventjes een uh, lekker nummer van Rose Royce. Love Don't Live Here Anymore. En dan kom ik straks bij u terug met wat regionaal nieuws. Hmm. You abandoned me Love don't live here anymore Just a vacancy Love don't live here anymore When you lived inside of me There was nothing I could conceive Change the rest. I you know I miss you so and need her love Ja, gooi het maar uit, op oh meid. De liefde is verdwenen. Ja, dit was uh, Rose Royce met Love Don't Live Here Anymore. Tja, zaterdagmiddag is er een motorrijder zwaar gewond geraakt... bij een eenzijdig ongeluk op de zeeweg... Dat gebeurde na iets na vier uur middags. Hij uh, reed richting Zandvoort. Maar vlak bij, na de erebegraafplaats vloog hij daar uit de bocht. En kwam hij op de verkeerde weghelft terecht. De politie, twee ambulances en het traumateam die kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. En het slachtoffer is gestabiliseerd en met spoed naar het VUMC gebracht. De weg richting Haarlem is tijdelijk afgesloten geweest vanwege sporenonderzoek. En... Uh, dat heeft twee uur geduurd. Dan is uh, van de week ook nog uh, de Pater afgegaan bij uh, de KNRM, bij onze uh, redders tussen ter Zee. Uh, bij de stations Zandvoort en Muiden en Wijk aan zee. Dat gebeurde zo rond de klok van half tien s avonds. En uh, daarop is de Anaries uitgevaren. En. Uh, ook de KHV, ik, ik weet niet zo goed wat dat betekent eigenlijk... de KHV-verzantwoord. Dat wordt wel gemeld in het persbericht, maar nou goed. Uh, het zal wel een hulporganisatie zijn. Zij gingen in ieder geval zoeken richting IJmuiden. En uh, in hun zoeklicht ontdekten zij een mast op zee... en daarop is de Anapolize gaan kijken... en het bleek een zeiljachtje in nood te zijn... Eén bemanningslid van de annie police is overgestapt op het jachtje. En de persoon die aan boord was, die was in orde. En er waren verder geen vermiste personen. Er moesten wel wat lijnen binnengehaald worden om veilig om het jachtje heen te kunnen werken. En onder begeleiding van twee reddingsboten naar de haven van Zeepoort zijn ze toegegaan. Daar is nog het nodige water uit het jachtje gehaald door de bemanning. En de annie police is daarna weer retour wordt gegaan. Nou, zo kan het allemaal uh, heel rottig aflopen. He? Tja. We gaan even naar een uh, heel vrolijk, gezellig nummer luisteren: Take You Home van de Bluebirds. Just be bold So here I'm asking Can I take you home I'm finally asking Can I take you home We both know I'm gonna take you home Heerlijk nummer Take You Home van de Bluebirds Zullen we nog even naar een artiest in het licht luisteren? Ik kan nog net op de valreep En eh uh, we, we, we hebben er eentje gedaan, die hebben we al heel lang niet meer gehoord, hoor. Heel lang niet meer. Durf het bijna niet te zeggen. Artiest in het licht. Gertima Mats. Ja! Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Zij bekronen je lieve gezicht.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 wil trachten voor hen die ze dragen. Altijd een bron van bruchte te zijn. Ja, Gert Timmerman, een, een zanger. Hè? En hij is, uh, vandaag is zijn sterfdag. 28 oktober 2016 is hij overleden. Het was een Nederlandse zanger en muzikus en uh, hij was bekend natuurlijk van het duo Gert en Hermine. Dat was zijn echtgenote en samen hebben ze natuurlijk ook prachtige liedjes gezongen zoals de Duifjes op de Dam en dergelijke. En uh, ja, hij was geboren op 8 juni 1935. Gaan we even naar de volgende. I never had a pair of shoes that weren't old hand-me-downs And daddy's morning coffee came from old leftover grounds. My mama wore no jewelry, already store-bought stuff And home was on a hillside, 40 miles from Poplar Bluff. Forty miles back in Missouri, there's a different way of life Berlin Far from fancy, sometimes mighty rough But contentment, contentment makes it worth it Forty miles from Poplar Club Our only family treasure was a beat-up radio But it took us to the places where we knew we'd never go We never had much money, but we always had enough Cause money never mattered much Forty miles from Poplar Bluff. Forty miles back in Missouri There's a different way of life Where a man thinks of his neighbor And not his neighbor's mind Life is far from fancy And sometimes mighty rough But That contentment, contentment makes, it makes it worth it Forty miles from Poplar Bluff. Porter Wagoner. Vandaag is zijn uh, dag van overlijden. 28 oktober 2007 overleed hij. En hij was een Amerikaanse countryzanger, zoals u hoort. Hij uh, werd 80 jaar. En u hoort hem hier samen met Dolly Parton. En een van zijn meest bekende nummers is Green Green Grass of Home. Hij heeft trouwens heel veel uh, duetten gezongen met Dolly Parton. Maar had Ja, in ja, nee, 2002 werd hij opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En uh, hij is overleden door longkanker. Ja, dat was Porter Wagner en uh, Gert Timmermans. Na, uh, of in het tweede uur heb ik weer twee artiesten in het licht voor u. Maar we zijn al bijna door dit uur heen. Het scheelt niet veel meer. In het tweede uur ga ik u het weerbericht vertellen. Ik heb nog een paar kleine nieuwtjes vanuit de regio. En uh, natuurlijk wacht er nog een heerlijk recept. We gaan uh, deze uitzending uit met Wordop van Cameo. En uh, ik hoop u straks na het nieuws en de reclameberichten weer terug te horen en te zien. Hè, via www.zfm-live.nl Dus dan uh, kunt u het heerlijk meekrijgen. Tot zo!